Goedemorgen, ik ben Dilke Deertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige bedrijven houden hun thuiswerkers in de gaten. Volgens Vakmond CNV doen ze dat met software. Waarmee bazen bijvoorbeeld kunnen zien wanneer je bent ingelogd en hoe vaak je op een toets drukt. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. We zijn in 2021, we zijn meer dan een jaar aan het thuiswerken. Uh, goede bedrijven hebben goed personeelsbeleid en dat doe je vanuit vertrouwen. En de meeste mensen doen echt het goede voor de zaak. Bedrijven mogen dit niet zomaar doen. Een bedrijf mag thuiswerkers alleen in de gaten houden als het kan aantonen dat dat echt nodig is. En de ondernemingsraad, dat is een groep van het personeel, moet het goedkeuren. Er wordt vandaag verder gepuzzeld aan een nieuw kabinet. Informateur Cenk Willink registeren alle kleine partijen al op de koffie. En vandaag zijn de grotere aan de beurt. Mark Rutte mag als laatste aanschrijven om een uur of vijf. Op het Caribische eiland Sint-Vincent worden duizenden mensen geëvacueerd. Er staat een vulkaan op knappen. Vandaag varen vier cruiseschepen die kant op. om inwoners voor de zekerheid naar eilanden in de buurt te brengen. In IJsselstein bij Utrecht zijn ze druk met dit: inwoners horen elke tien minuten een irritant piepgeluid van de tram die daar rijdt. Ze worden er gek van. Ja, ze janken het piepend geluid. Uh, ja. Gierende geluid, uh, zo'n ja, geluid. ijzer op ijzer zeg maar. Uh, om zes uur hebben we wakker en om één uur uh, gaat de laatste tram nog een keer dan kun je vijf uur slapen. Nou, dat is, geen, dat is geen, geen doen zo. De provincie die gaat over de tram heeft de bocht nu ingesmeerd met vet, waardoor het eventjes wat stiller is. Maar een permanente oplossing tegen het gepiep, die is er nog niet. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. De rest van het land houdt het droog met soms wat zon. Het wordt 8 tot 13 graden. Morgen een natte dag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A7 hoort richting Zaanstad. Een korte file tussen Weidewormer en Knoppenzaandam. De spitsstrook is er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. 9 april, 4 over 10, je luistert naar ZFM. Ik ben Jan Willem en dit is het Dromenzee. Oh ja, en wat voor dag is het? Vrijdag. Hm? you know we here, right? Vrijdag. It's Friday then, it's Saturday Sunday. It's Friday it's Sunday. It's Friday It's Friday again. It's Friday again. And, and, and. I thought the hands of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come, I'm gonna, I'm gonna do too much. weekend on a wave, yeah Sunday, what? Reton and the Nightcrawlers, it's Friday. Hey, en uh, als je net inschrijkt, leuk dat je luistert. Dit is Dromen zijn en het is de aller, aller, aller allerlaatste. Ja, ik uh, heb uh, sinds een maandje een, een eigen bedrijf en uh, met heel veel leuke opdrachten. En uh, om een goede radioshow te maken, moet je er gewoon tijd in stoppen. En dat had ik niet, uh, niet genoeg, vond ik zelf, dus uh, daardoor werden die shows een beetje belabberd. En uh, dat wil ik je natuurlijk niet aandoen. Maar! Vandaag doen we gewoon nog even drie uur achter elkaar. Vanaf 9 uur zijn we er al. En we zijn er tot 12 uur met, uh, met Dromes D. Dus uh, super leuk dat je er bent. Je kunt uh, natuurlijk luisteren via 106.9 of via de kabel. Uh, je kunt kijken, ook via teksttv en dat soort dingen. Je kunt ook uh, live de stream volgen, kun je radio kijken zie je mij uh, in mijn eentje gezellig uh, in de studio staan. En dat kan via zfm-live.nl. Dat is zfm-live.nl. En het is radio voor en door jou. Dus uh, laat ook vooral weten wat je, wat je wil horen. Ik uh, krijg er wat verzoekjes binnen. Dus dat is hartstikke leuk. En uh, uh, wil je gewoon eventjes uh, wat vertellen? Nou, dat kan. Je kunt uh, bellen naar de studio of appen. Dat kan allemaal naar 023-573-03-93. Uh, 023 573 03, -93. 023 -573 -03 -93. En dan komen de... Dan komen de berichtjes zo bij mij binnen. Dus heb je een verzoekje of uh, wil je iets melden? Laat het, uh, het me weten. Nou, en uh, We hopen natuurlijk op heel veel kijkers. En als je het hebt over heel veel kijkers. Vorige week uh, keken er 2,6 miljoen mensen naar The Passion. Uh, en elk jaar uh, komt er wel een grote hit uit voort. En meestal, heel gek genoeg, zijn dat uh, de nummers die door Judas worden gezongen. Dus uh, zoals een paar jaar geleden was dat uh, Wit Licht door Jeroen van Koningsbrugge. En uh, dit jaar werd uh, Judas gespeeld door Rob de Kai. En uh, ik zal eens even kijken. Herken je, herken je dit nummer nog? Dat was uh, Ragabone met Human. En uh, ja, daar is dus een, echt een hele mooie Nederlandse versie van gemaakt. Want uh, Rob, die jongen, die zong de prachtige Nederlandse versie van Ik ben maar een mens. En het is een grote hit aan het worden. Je hoort hem hier op ZFM. Misschien so ben ik simpel.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 I'm not easy now.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 En, uh... Zo, we het even. Dua lippen met One Kiss. En daarvoor dus die, uh, die prachtige versie van uh, Rob de Kai. Ik ben maar een mens. Hé, hey, uh, de allerlaatste uitzending van uh, Dromenzee. En uh, laten we dan toch nog even naar de toekomst kijken. Uh, en niet te veel terug... Um, en dan kijken we even naar het weer. Het is vandaag, even kijken hoor, een graad of uh, 9. En uh, gelukkig uh, uh, is de wind vergeleken met de afgelopen dagen een beetje gaan zakken. Het is nog 4, uh, uh, winkel 4, wind west-zuidwest, -West, dus hij is ook gedraaid. En uh, het is een graad of uh, 9 met een uh, gevoelstemperatuur van 5 graden. En als we dan naar de komende dagen kijken, dan is het weekend echt bagger. Mijn vriendin is morgenjaar. Nou, dat ziet niet, het wordt een binnenfeest. Het wordt een binnenfeest. En zondag ook, de morgen is het gewoon grijs en koud. En zondag wordt het nog ietsje kouder met veel meer regen. En volgende week gaat de temperatuur langzaam omhoog klimmen. En, uh, nou ja, en dan is het, uh, volgend weekend is het een graad of 12. En daar moeten we dan heel blij mee zijn. Want uh, ja, die storm van de afgelopen dagen, dat was, dat was, niet, dat was niet misselijk. Want, uh, ja, het was dus een aantal dagen achter elkaar keiharde Noordwestenwind. En ik weet niet of je dat uh, maandag hebt gezien... maar dat waren volgens mij echt de hoogste golven van het, uh, van het jaar. Um, en die hebben ook op het strand redelijk huis gehouden, Want uh, nou, alle paviljoenhouders zijn, uh, zijn natuurlijk druk aan het bouwen. Uh, zeker als ze op 21 april hun terras weer open mogen doen. Hoe leuk zou dat zijn? Zo, als een echte radio-dj heb ik nu een, een poliep denk ik, op mijn keel. Zo'n kikker in mijn keel. Nou goed, nee, uh, maar ja, dit is die... Uh, uh, dat water kwam dus heel hoog en het stond echt uh, bijna tot aan de palvioens. Maar gelukkig viel, het, uh, viel die storm dus uh, samen met dood Dus uh, ja, het de vloed die, uh, die zette niet echt door gelukkig. Want anders dan, uh, hadden we waarschijnlijk uh, palvioen kunnen, kunnen gaan vissen. Dus dat, uh, nah, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hey, het, uh, het is natuurlijk de laatste show vandaag. Nou, en dat mag je natuurlijk volledig uitmelken. Dus uh, ja, dan denk je aan dit soort nummers. Ja, dat is uh, natuurlijk zeker over. Dus uh, ja, en dat, uh, dat bracht me natuurlijk ook al een beetje bij het thema van, uh, van de top wie wat waar van deze week. Want elke week in Dromenzijde doen we een top wie wat waar. Het zijn gewoon drie platen die over een willekeurig onderwerp, een persoon of een plaats gaan. En uh, ja, we hadden wel bedacht dat het uh, voor deze week misschien bye bye wel een mooi uh, thema zou zijn. Dus kom maar door met je afscheidsplaten. En uh, dan gaan we kijken wat we daarvan uh, dat we dan kunnen maken. En uh, nou, al je verzoekjes en, uh, en, en opmerkingen en uh, lieve berichtjes... zijn natuurlijk welkom op uh, Instagram op zfmlive-dromenzee. Of anders via WhatsApp op 023-573-0393. Nou, ik uh, ga eens even kijken wat er binnenkomt. En uh, laten we de tijd dan even vullen met een prachtige knijter van een hit. John Baptiste, I need you. For you to play along, playing this song till you die, come on, come on.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 in een videoclipversie heb gedaan. Maar hij gaat nog door! Is nu aangevraagd. Ja, sound of music. So long farewell. Uh, wat heb ik nog meer? Oh, deze ook. Ik krijg heel veel Nederlandse nummers, ook deze bijvoorbeeld. Als het even komt dan bleef ik nog een nacht bij jou. Ik denk als ik al luisteraars heb, dan jaag ik zeg keihard weg hiermee. Wat een link thema, wat een link thema. Nou, maar deze, ja, de, deze, deze wordt uh, aangevraagd door, uh, door Aafke. Een van de vaste luisteraars, weten we. En een van de vaste aanvragers. En uh, ja, nu ken ik er toevallig. En ik weet dat dit echt een persoonlijke favoriet van haar is. Nou, geniet hem. De, in de komende drie minuten 16 is voor haar... Liefde is als een sigaret. Hier is de guru Benny Nijman. Zonder filter, kort of superlong Wil je ze wat milder, very very strong Ze glijdt tussen je vingers, totdat je je brandt Je denkt ik rook wat minder, Het loopt uit de hand Je rookt weer als een ketter, neemt alweer een trek Het gaat van kwaad tot erger, draait een zware check Veertig in een pakje, likt en je vloeit. Heb je niet ons snakje, zit je in de knoei. Liefde is als een sigaret, je raakt verslaafd, ja tot en met. De rook stijgt langzaam naar je hoofd, of laat je ogen tranen. Liefde is als een sigaret, je rookt in bad, je rookt in bed voor uur plezier, zolang het duurt. Alleen de as blijft over. Je rookt wel eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, vol. ja, dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus geef me maar weer vuur. Liefde is als een sigaret. Je raakt verslaafd, ja, tot en met. De boek stijgt langzaam naar je hoofd. Of laat je ogen tranen. Ben je nerveus van aard? Je wordt weer rustig en bedaard. Neem nog een sigaretje en adem heel diep in. Kan nog helemaal niet meer in deze tijd, eigenlijk, hè? Of stop je radicaal...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 Liefde is als een sigaret, je rookt in bad, je rookt in bed. Vol plezier zolang het duurt, alleen de as blijft over. Liefde is als een sigaret. Je bent voorstand, je hoogte weg. De rood stijgt langzaam naar je hoofd, om naar je hoofd. Hoor ik je nou stiekem meezingen? Ja, Benny Nijman met uh, liefde is als een sigaret. Aangevraagd door Aafke. En uh, ja, gelukkig ook weer uh, terug naar deze tijd. Brian Adams en Melty, Baby, when you're gone. De nummer 3 uh, uit, uit de top 3. Wie wat waar. 106.99 C.F.M. Voor de liefde van muziek. weer ZFM. Cheryl Lynn is dus jarenlang een ringtone van mij geweest. Got to be real. Zo lekker. En daarvoor dus uh, de laatste van de top wie wat waar. De allerlaatste top wie wat waar ooit. We kunnen er natuurlijk overal nu heel dramatisch over gaan doen. Uh, met Brian Adams en Mel. See you baby when you're gone. Hey, en uh, ja, we krijgen dus heel veel aanvraagjes binnen vandaag. En uh, ja, deze. Eens even kijken. Zullen we er nog eventjes een, een, een stemmig muziekje onder zetten? Ja, want de verzoekjes stromen binnen. En uh, deze is uh, speciaal van Martijn voor uh, Alice. Hij schrijft dat hij uh, stiekem toch altijd al wel eens best een beetje een uh, crush haar heeft. Nou, dat is wel een lekker uh, subtiel nummer, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, hij vraagt hem aan. Genuine Pony. in your steel, just once if I have the day, the things I would do to you, you and your body, every single portion, since you yields really up and down your spine, juice just flowing Genuine Pony. Nou, het is weinig subtiel, maar wel lekker. Hé, hey, uh, ja, die volgende. Ik vind het superleuk dat al die bezoekjes binnenkomen. Er zit ook hele slechte platen tussen. Dus weg. we zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Maar uh, ja, ik gok dus dat die volgende... Ik denk dus dat dit een van de zomerhits wordt van dit jaar. Dus, uh, een paar jaar geleden hadden het natuurlijk al een mega hit. En uh, ja, stel je maar eens voor. Hè? Het is uh, na 21 april. Je zit op het terras. Op het strand. Met je voeten in het zand. Een warm zonnetje in je gezicht. En het moment dat, uh, ja. Als je bij het horen van de naam uh, corona. dat je dan gewoon weer denkt aan een, uh, een koud biertje. Nou, dat zou toch echt fantastisch zijn. Dit is uh, Bakermat. Walk that walk. Hey. Folding, right, rock, like a hurricane. Mm -hmm. You got that look in your eye. I take one look and I'm high. No, know I'm exactly your type. We been together so nice. We actin' so in flight. Think we gon' call it tonight? I call the carpet a light. <laughs> But first, I wanna see you walk that walk. Yeah, baby, walk that walk like. Fuck that phone Maar ja, hoe, het hoe, is, hoe spreek je het eigenlijk uit? Bakermat, Bekermat? Geen idee. Walk that walk. Ik uh, denk dat, je, dat dat de zomerhit gaat worden. Eén van de zomerhits van dit jaar. Hey, en uh, ja, het leuke is... Even kijken hoor, heb je hier last van? Nee, valt mij. Ja, het leuke is dat uh, mijn, mijn, mijn lieve familie... die luistert altijd uh, die altijd best wel vaak naar dit programma. Dus dat vind ik altijd wel schattig. En die, uh, dat waren ook de vaste aanvragers. Dus uh, dat hebben we natuurlijk een beetje bijgehouden van wat, uh, wat, wat, wat willen ze nou graag horen. Nou, ik kreeg gisteren echt uh, alles van uh, Willempie tot de uh, Village People tot, uh, nou, weet ik veel wat allemaal. Dus uh, nou, dat, dat gaan we even kijken. Maar deze, ja, deze is speciaal voor, uh, voor mijn lieve, lieve nichtje Dorothee en Marcel. En uh, ja, dat is jullie favoriete nummer, heb je me ooit eens verteld. Dus namens alle van Dorpen een soort uh, muzikaal kaarsje voor jullie. The Sweetest Feeling. Mm, the closer you get, the better you look, baby.